En van daaruit kunnen we over allerlei mogelijke onderwerpen spreken. We kunnen dus altijd spreken over de eigen ervaring die we in ons hebben. Mag ik je vragen om een rechtop recht op te gaan zitten, de beide benen op de grond te plaatsen, de handen en de benen niet te kruisen, maar de handen desgewenst geopend op je schoot neer te leggen.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 Op het licht dat jij zelf bent. Adem rustig in. Houd de adem even vast. Luister naar het kloppen van je hart. En adem rustig in je zonnevlecht uit. Voor de mensen die niet weten waar de zonnevlecht zit, ander woord is daarvoor navelchakra. <tosses> Navel. Plexus. Solaris. Dus maak de verbinding buiten je met het licht dat je zelf bent. Zo weet je zeker dat je alles wat je doet in het licht hebt staan. Adem nog een keer in. En houd de adem even vast. En adem rustig door je buik uit. Soms, sommige van jullie zullen het kunnen voelen. Anderen worden daar warm van. Daar zit je ziel. Je ziet dat je al een stuk rustiger geworden bent als je deze kleine meditatie doet. En, en wellicht is het zo dat er allerlei gedachten zich aan je opdringen. Nou, laat ze maar komen hoor. Juist doordat je ze als het ware toestemming geeft om te laten komen, heb je er geen last meer van. Je hebt ze geaccepteerd en daardoor zijn die gedachten in jezelf opgenomen. Ze zijn er niet meer, ze zijn als het ware geabsorbeerd. En meestal, als ik met een lezing voor Indigo Radio begin, weet ik het onderwerp niet van tevoren. Nu had ik van tevoren een goed onderwerp, dacht ik. Nou ja, het is nogal wat, dit onderwerp. En dat had ik voor me neergelegd. En ja hoor, het ging gewoon niet. En ik ben na een half uur gewoon gestopt met de opname. Niet alleen doordat dat gevoel bij mijzelf lag alswel doordat er verschillende mensen hier langs het huis kwamen en steeds moest ik de lezing onderbreken dat heb ik als een duidelijke aanwijzing gezien je moet stoppen overnieuw het is helaas zo en het is niet anders accepteer het stoppen de hele mikmak in de prullenbak en weer opnieuw beginnen En inderdaad zonder onderwerp. Het onderwerp dat zichzelf straks zal uitkristalliseren, daar heb ik alle vertrouwen in. Niet in wat ik dien te zeggen, of wat ik moet zeggen, en hoe, en aan wie. Dan komt het vanuit de hersenen, en dat is absoluut niet bedoeling. En toch wel, dat dat toch weer kan gebeuren... Maar ik ben er wel blij mee. Ik wist immers dat het vanuit de hersenen kwam, en ik dacht toch even dat ik daarmee door kon gaan. Nee, dus. En zo gaat dat met het spreken vanuit de ziel: het laat zich niet manipuleren, het is. Want voor de luisteraars die het wellicht voor de eerste keer horen, het spreken vanuit mezelf of het schrijven vanuit mezelf of het tekenen is niet anders dan het schrijven, het spreken, het tekenen vanuit de ziel. Of je zou ook kunnen zeggen het spreken vanuit de liefde, vanuit een gevoel. Vanuit de ziel dus, vanuit het gevoel dat, ja, je zou kunnen zeggen dat hemels is. Alhoewel ik daar toch een heel ander gevoel bij heb, bij het woord hemels. Een, een taartje kan hemels zijn, een, een, bonbons, een bonbon bijvoorbeeld. <coughs> maar dat gevoel komt uit de ziel. Uit de ziel dus, die bij de navel huist. En toch komt het rondom... Mijn keel vandaan. We zijn deze lezing begonnen... of ik ben deze lezing begonnen... door de verbinding te leggen... met het licht buiten ons. En het licht binnen in ons. Het licht dat we allen in ons hebben. De ziel die wij allen zijn... En het lichaam dat wij hebben. Het lichaam dat tijdelijk is. De ziel die eeuwig is. Van de alfa tot de omega. Van het begin tot het einde. Van het begin, het ontstaan van de ziel vanuit de buikholte van God als het ware. Tot aan de samensmelting van alle zielen daar weer in over de miljoenen jaren heen en het steeds weer opnieuw het onnoembare het goddelijke licht wordt daardoor steeds groter en groter en zo komt alles wat daar wat in het universum is en daar buiten alles komt in een hogere in een andere trilling terecht en dat is waar we allemaal aan meewerken Ja, dat is inderdaad snel uitgelegd. En inderdaad, je kunt hier zeer uitgebreid over mediteren. Je kunt honderden boeken hierover schrijven, en je kunt er ik weet niet hoeveel lezingen over houden. Maar hier komt alles in principe op neer. In het klein <coughs> zijn ook wij als ziel in ons stoffelijke lichaam bezig om tot een hogere trilling te komen. En soms gebeurt dat tijdens een leven hier op aarde. Soms komt dat op het speciale moment van het loslaten van de ziel van het lichaam, het sterven dus. Want juist dat ene moment, dat moment waar geen tijd in zit, dat ene moment dus, daar wordt door de ziel alles losgelaten en het leven, de liefde begrepen. De geleide geest. En alle geliefden die al overgegaan zijn, staan om die mens heen. En wachten het moment af dat de ziel zich uit het lichaam zal terugtrekken. Ook bij mensen die, na onze maatstaven, volkomen onverwachts overgaan. Maar alles zal losgelaten worden. En ik bedoel met alles de lijnen, de onzichtbare lijnen, die het stoffelijke lichaam vasthouden als aan de ziel. Alles wordt stuk voor stuk losgelaten. En dat is een heel proces. En de ziel is op het juiste moment klaar om het lichaam te verlaten. Alle zielen die hem of haar opwachten, zijn zo gelukkig hun geliefde weer te mogen terugzien. De mens die overging... De ziel die terugging, wordt altijd in totale liefde van het universum verwelkomd in de astrale wereld. Hij voelt zich niet eenzaam. Hij, de ziel, is gelukkig te zien dat er zoveel op hem wachten. Wist je dat als de ziel besluit om weer terug te gaan naar de aarde... Dat hij dan niemand kent. Als het veel moeilijker is voor de ziel. Zie het sterven van een mens, het overgaan van een mens. Zie het als een geboorte van de ziel die weer terugkomt in de werkelijke wereld. De werkelijke wereld, de astrale wereld. De kosmos, wellicht, want weet dat deze fysieke wereld waar je je nu in bevindt een tijdelijke is. Deze fysieke wereld is slechts een brug waarop je je woning, je innerlijke woning niet Dient op te bouwen. Wel eraan werken. Maar je werkelijke innerlijke woning is in de werkelijke werkelijkheid. En daar gaat alle verdriet nu om. Dat het tijdelijk was. Het tijdelijke leven hier op aarde, het tijdelijk dat we vergeten waren, dat we weer allemaal teruggaan naar waar we vandaan kwamen. Dat waar we vandaan kwamen de werkelijke wereld is en dat deze fysieke wereld een wereld van illusie is. Zie je hoe het in elkaar steekt, dat deze wereld waarvan jij dacht dat het de werkelijke wereld was, dat dit een illusie is, dat de werkelijke wereld diep binnen in jezelf zit, en waar je met iedereen verbonden bent, en met alles dat leeft verbonden bent, Wat hebben wij mensen gedaan toen we op de aarde kwamen? We hebben het omgekeerd. En we hebben met z'n allen gedacht en bedacht dat deze fysieke wereld de echte wereld was. En we waren met z'n allen de werkelijke wereld toch zomaar vergeten. We hadden de werkelijke wereld helemaal in onze herinnering begraven. En we lieten ons door allerlei mensen zeggen dat deze wereld, deze fysieke wereld, de echte was. En dat als we zouden doen, wat de kerkleiders ons vertelden, wie het dan ook waren, we vanzelf in het hiernamaal zouden komen. En dat we, als we dit deden en dat deden, en we moesten zus en we moesten zo, en je mocht daar niet naar luisteren en daar niet naar luisteren, en als je dit deed, dan gebeurde er dat. En je moest beloven dat je alleen maar bij die kerkelijke, of bij die groep, of bij die secte zou ik bijna zeggen. aanwezig diende te zijn. Je mocht nergens anders. Wij hoefden niet meer na te denken. En zo zijn er ook. zo zijn er ook mensen die nu. de anderen dit ook vertellen. En ze zeggen dat je wel zelf kunt beslissen, maar tegelijkertijd dwingen ze je om alleen bij hun groep te blijven. Bedenk dat alles hier op aarde slechts kan gebeuren in totale vrijheid. Dit is wat het goddelijke, wat de schepper ons gegeven heeft. De vrijheid van doen en de vrijheid van denken. In deze tijd, nu we het ons weer herinneren vanuit ons diepte, vanuit de diepte van onszelf, vanuit ons zijn, diepste zijn, dat de werkelijk wereld de werkelijkheid is en dat die werkelijkheid tot in eeuwigheid blijft, is er een andere wereld aangetreden. We begrijpen dat we alles om dienen te draaien. We begrijpen dat we buiten, dat wat buiten ons was en dat wat we wensten te bereiken in onszelf is en dat we het zelf zijn. Dat deze wereld slechts een brug is, maar waarop we onze woning niet moesten bouwen, onze woning, ons eigen zijn. Ons zijn dat wij waren, zijn en altijd zullen zijn, daaraan dienen wij te bouwen. En dat ligt in die werkelijke werkelijkheid. Hier doen we alleen maar een stukje. Velen van ons hebben de beslissing genomen om, toen ze in de werkelijke wereld waren, de astrale wereld dus, om snelheid te maken met onze ontwikkeling. Snelheid te maken in de ontwikkeling van onze woning dus, ons zelf, ons innerlijke zelf. Deze ontwikkeling kon even zo gemakkelijk in de astrale wereld bereikt worden. Alleen, en alhoewel tijd niet bestaat, het zou honderden en duizenden, honderdduizenden jaren kosten in tijd. En wij mensen die op aarde geboren zijn, hadden de beslissing genomen... In om in een relatief korte tijd die ontwikkeling door te maken, om op aarde geboren te worden. Om in het tijdsbestek van een aantal of meerdere jaren op aarde te leven. Daarin onze levensopdrachten volmaken en weer terug te keren naar onze geliefden die nog steeds in de astrale wereld waren. Dus om snelheid te maken in ontwikkeling, snelheid te maken om, in het, om, in de, om het in de universele energie, de godheid, tot een nog hoger plan te brengen. We zijn dus zelf verantwoordelijk voor ons leven hier op aarde. We hebben zelf de beslissing genomen om hier op aarde geboren te worden. Wij wisten van tevoren dat deze plaats, de aarde, de materiële gedachten waren die zich al lang in de werkelijke wereld bevonden. Wij wilden onszelf ons leven, ons eigen leven, snelheid geven ons om de ontwikkeling van onze ziel tot een hoge plan te maken. Maar wat gebeurde er met ons? We vergaten toch zomaar wie we werkelijk waren. We vergaten dat onze gedachten krachten waren. We vergaten toch zomaar dat we goddelijke wezens waren. En we vergaten dat we het licht in ons hadden en steeds hebben en dat we alles kunnen. We lieten ons meetrekken door de zwaartekracht van de aarde. En we vergaten onze opdracht. Maar juist op deze aarde konden wij onze opdracht tot een goed einde brengen. Door onze eigen negatieve gedachten om te buigen tot positieve gedachten. Om dat wat buiten ons lag in ons te laten en te weten dat wij totale liefdewezens zijn. We vergaten toch zomaar dat we zelf de hemel op aarde konden bereiken. En we vergaten dat we vanuit onze eigen ziel konden denken en spreken. Nu is inderdaad de tijd gekomen dat we het ons weer herinneren. Ga naar binnen in jezelf en voel. Voel in jezelf wie je bent. Voel diep in jezelf wie je bent. En voel in jezelf dat jij die menselijke God, de goddelijke mens bent. Laat je niet meeslepen door negativiteit of door de negativiteit van anderen. Kijk alleen en luister alleen naar de ziel die je bent. Luister naar de stem in jezelf. Dat zijn we allemaal vergeten. Dat is de enige stem die je altijd helpt. Het verdriet, het verdriet is van de aarde. Het kan je behoorlijk meeslepen. En dan sta je toe dat je niet meer in jezelf kunt voelen. Je denkt dat het verdriet voelen is, maar het is onverwerkt voelen. Maar hoe kom ik daar, vraag je misschien af. Hoe kom ik erbij, hoe kom ik daar bij mezelf om het te verwerken? Hoe kom ik tot het moment in mezelf dat het verdriet mij niet meer in de greep heeft? Hoe kom ik... Op het punt dat ik absoluut weet dat ik nu, nu als ik mij nog verder laat meeslepen door het verdriet, mij niet meer kan herstellen naar positiviteit. En je weet het, er komt een moment en jij bent zelf verantwoordelijk voor je leven, je kunt je niet laten meeslepen door het verdriet. Die ander komt niet meer terug, dat weet je. Maar je bent in staat om die ander nog te voelen en ook te zien. Kom terug naar je eigen positiviteit, kom terug naar jezelf. En het antwoord hierop is zo eenvoudig en het is zo simpel. Het is altijd de weg van de liefde, de liefde met een hoofdletter. Kijk eens of je door alle verdriet heen je rug kunt rechten en je voeten op de grond kunt zetten. En kijk eens of je je de zon kunt visualiseren. Het visualiseren is zo belangrijk. Wellicht... Is de ziel zich, is de mens zich meer bewust? En dat zou kunnen natuurlijk. En als de ziel zich uitgerust voelt in die astrale wereld, wordt hij geleid naar zijn woning, zijn innerlijke woning. En vaak vraagt de ziel zich af, aan zichzelf of zijn geleidegeest of hij zijn leven goed geleefd heeft. En altijd zal de geleidegeest zeggen dat de ziel zijn leven goed geleefd heeft. Hij kon immers niet anders. Hij deed immers niet anders. Je kunt het nu niet meer terugdraaien. Het was zoals het was. En welke zin heeft het om te zeggen dat het leven niet goed was? Dat zou een oordeel zijn van een ander. En dat zal nooit van een ander afkomen in die astrale wereld. Dat is iets wat de ziel zelf beoordeelt. Juist ja, over zichzelf, over zijn eigen leven het zal nooit van een toornige god komen, of van een van wie dan ook altijd van zichzelf hij zal zelf bepalen of hij zijn leven wel of niet goed geleefd heeft en vanuit het aardebewustzijn kun je denken nou dan zeg ik toch gewoon dat ik een goed leven heb gehad maar in die werkelijke werkelijkheid daar gaat dat niet dan mag je in de beroemde spiegelkamer plaatsnemen. Onder, boven, naast, achter, voor en overal staan spiegels. Overal ziet de ziel die net overgegaan is, zijn leven als in een film voorbijgaan. Of, om in het kort te zeggen, de ziel ziet waar hij zijn leven anders had kunnen doen. Ziet waar hij de gedachten had die ver verwijderd waren van de liefde. Hij ziet waar hij anderen pijn gedaan heeft. Ziet waar hij de dingen gezegd heeft die hij uit woede gezegd heeft, waar geen liefde in zat. Kortom, hij ziet waarin hij zijn leven op een andere manier had kunnen doen dan hij oorspronkelijk van plan was. Hij kan zichzelf vergeven. voor het leven dat hij geleefd heeft. En ook hij krijgt inzichten. vanuit andere levens. die hij geleefd heeft. En tegenwoordig gaan zielen. na ongeveer vijf jaar. die vijf jaar in, in de astrale wereld. of in de werkelijke werkelijkheid geweest zijn. naar de aarde terug. Zijn wensen. nadat ze, nadat ze hun eigen leven. als in een film voorbij hebben zich gaan. en. Waarin ze betekenis van hun leven en vorige levens hebben gezien en de invloed daarop. En nu wensen ze zich een ander leven. Zoals een leven waarin ze werkelijk die, die liefde wel kunnen laten zien. En dat ze het nu op de juiste manier gaan doen. En ze wensen nu in het komende leven alles in die liefde te kunnen leven. Alle blokkades op te ruimen en zien hoe gemakkelijk dat gaat vanuit de liefde en ze willen een hoog en grote bewustzijn en ze wensen zich de som van de ervaringen opgenomen, opgenomen te worden in hun ziel en zo in samenspraak met de met hun is misschien wel een nieuwe en de zielen die eventueel uit andere incarnaties komen en zielen die weer teruggegaan zijn naar de astrale wereld, kiest de ziel zich een nieuw ouderpaar en een nieuw leven op aarde. Ja, inderdaad, er zijn zielen bij die dat, waarbij dit niet meer, nodig heeft, niet meer nodig is. Dat zijn zielen die het leven begrepen hebben, die de liefde in zichzelf hebben hervonden, met een hoofdletter. En voor hen is dit het aardse leven op aarde, de laatste aardse leven op aarde. Ze hoeven niet meer. Ze hebben de kennis van de aarde niet meer nodig om tot een geheel bewustzijn te komen. Ze hebben dat wel te danken aan het leven hier op aarde en ze zijn de aarde dankbaar en gaan in volle tevredenheid terug naar de astrale wereld. Het zou dan ook juist zijn om altijd de mens die overgaat, altijd het beste en het goede toe te wensen, gelukkig te zijn voor die mens die overgaat, dankbaar te zijn om die mens eens, tot moeder, tot zuster, echtgenote, of anders te hebben leren kennen. Om dankbaar te zijn. Eens tot het leven van die mens van die ziel behoort te hebben. En te begrijpen dat die ziel weer verder gaat in zijn of haar evolutie. Dankbaar te zijn. En een totaal liefdegevoel en vertrouwen te hebben elkaar weer te zien. Het zekere weten. Het diep voelen in jezelf. In de ziel. In jouw ziel te voelen. Dat de ander er nog is, er steeds is, er is met hoofdletters en nooit weggegaan is, maar slechts in een andere vorm is, in een andere trilling is. Vol daarin. Geef alles jouw liefde. Laat de ander, die andere ziel, voelt zich goed begrijpt alleen niet dat de mensen op, de of, op aarde hem of haar niet meer zien en doet som, soms verwoede pogingen om gehoord te worden. Maar als de mensen bang zijn of in verdriet verkeren of denken dat het niet bestaat, is het moeilijk voor die ziel die overgegaan is om contact te maken. Voel je geliefde, voel die ziel die overgegaan is, in de rust van jezelf. En dat kan ook zijn als je aan het eten koken bent hoor, of dat kan zijn als je voor de spiegel staat, of als je aan het wandelen bent, of je bent gewoon in je huis en je voelt de liefdevolle hand op je schouder. Voel de warmte van die mens. Voel de warmte van die ziel. En voel het geruststellende liefdegevoel binnen in jezelf. En weet dat werkelijk liefhebben loslaten is. Juist door het loslaten ben je in staat om de ander te voelen. Als de ander naar jou toe komt. Je kunt nooit de ander dwingen om bij jou te komen. En om jouw verdriet op te lossen. Dat verdriet die jezelf op te lossen, werkelijk op te lossen, daar kan de ander niets mee. Dat is zo begrijpelijk, maar blijf bij jezelf. En neem het besluit om binnen in jezelf alleen nog maar die liefde te voelen. Dan staat de weg werkelijk open. Een tante van mij ging over. We hadden enige jaren daarvoor over het loslaten van het lichaam gesproken. Ze vond het interessant, maar ze kon er niets mee, zo vertelde ze. Toch het moment van haar overgaan, ik wist het niet. Toch dat moment heeft ze mij gedag gezegd. Ze liet me dat weten... En ze raakte mij aan. Mijn liefde voor haar, haar leven, alles over nadenkende, maakte dat ik het verdriet van dat anderen over haar hadden totaal niet voelde. Zeg slechts een warm gevoel binnen in mijzelf van liefde en dankbaar zijn. Ze vertelde me wellicht, ik herinner me nog alles hoor, en ik wilde je zeggen dat het werkelijk zo is. En ik wil het zeker niet over mezelf hebben, maar nog niet zo lang geleden stond ik bij het bed van iemand die in coma lag, wel met de ogen open af en toe. En ik zat bij haar bed. En ze had al zo lang zo gelegen, enige jaren al. En was het niet de tijd om terug te gaan. Ze maakte oogcontact en ik gaf een kus op haar voorhoofd. En ik sprak niet hardop. Dat kon niet, er waren te veel mensen om ons heen maar ik wist dat ze me kon horen. Ik hield haar hand vast en ik zei je bent klaar. Je hebt het leven willen leven zoals jij dat wilde leven. Ook om gedeeltelijk in die andere wereld in de werkelijke werkelijkheid te zijn en nog op aarde te leven. Wat denk je? Is het tijd om nu terug te gaan? Of wil je nog langer hier blijven? Jij maakt de beslissing. Je hebt het goed gedaan in je leven. En mag ik zeggen dat ik van je hou? Ik heb nog een tijdje bij je gezeten... Ik heb haar nog een kus gegeven en daar reageerde ze op. En ben weggegaan. Ik hoorde korte tijd later dat ze overgegaan was. Weet dat mensen die in coma liggen, jou horen. Jouw gedachten horen. Bij de vorige uitzending heb ik gezegd dat je om een vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm. Mijn eerste oude vorm dient te accepteren en te begrijpen. En dat is zo van toepassing op ons leven hier op aarde en het teruggaan naar ons werkelijke, werkelijke leven. Lieve mensen, misschien wil je hier nog een keer naar luisteren. Misschien is het je iets te veel. Misschien is alles je te snel gegaan. Maar goed, daar is het radioarchief voor je kunt hier nog een hele week naar luisteren als je dat wilt, maar misschien vond je het ook één keer genoeg. Misschien wil je eens kijken op mijn website ihra.nl en mocht je vragen hebben, je kunt ze stellen op die website en dan komt het vanzelf bij mij terecht. En zoals ik ook iedere keer zeg, je krijgt ook altijd antwoord. En soms, lieve, lieve mensen, kan het antwoord anders zijn dan je gedacht had. Soms beantwoordt het aan jouw diepe gevoel. En soms leg je het weg in de veronderstelling dat niemand jou begrijpt. En soms ben je kwaad. Maar, lieve mensen, bewaar het dan toch maar. Het kan dan toch zomaar eens een keer gebeuren... Dat jij eens op een moment in je leven hier op aarde. Je jouw mail aan mij ziet. En mijn antwoord weer eens een keer gaat lezen. En dat je dan ineens in een ander daglicht ziet. Het kan allemaal. En alles is goed. Want jij bent met jouw eigen evolutie hier op aarde bezig. En herinner je je eigen opdracht. Die je meenam. Toen je besloot hier op aarde te gaan leven, in een lichaam van de aarde. Ik wens jullie allemaal een plezierige avond. Een plezierige avond met alle verdere programma's. En heel veel genoegen daarbij. Een heerlijke week met allen die je lief zijn. En bedenk dat de overdracht van liefde geen woorden nodig heeft. En dat heb je vooral in deze lezing heel duidelijk in je gevoel kunnen voelen. Dag lieve mensen, tot de volgende week. Dag.